9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De particuliere beveiligingsbranche neemt maatregelen om infiltratie van criminelen te voorkomen, dat zegt de voorzitter van de branchevereniging voor beveiligingsbedrijven in het financiële dagblad. De branche reageert daarmee op waarschuwingen van de politie dat de omstreden motorclubs pogingen doen om beveiligingsbedrijven in handen te krijgen. Om te voorkomen dat deze clubs actief worden in de beveiliging toetst het ministerie van veiligheid en justitie sinds kort bij het verlenen van een vergunning of de aanvrager betrokken is bij criminele activiteiten. De burgemeester van Aartsen zegt dat de inzet van vrijwilligers in de Schilderswijk vannacht goed heeft gewerkt. Rellen zoals eerder deze week bleven uit. Wel werden 200 mensen aangehouden wegens samenscholing. Volgens van Aartsen hebben de bewoners samen met de politie hun wijk teruggeëist van de railschoppers die de wijk hadden gekaapt.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 Vandaag worden 10 dozen huid naar Schiphol gebracht. Daarmee kunnen ongeveer 50 mensen worden geholpen. Volgens de huidbank gaat het om een zeer grote zending... en is niet uitgesloten dat er meer donorhuid naar Taiwan gaat. Het internationale ruimtestation ISS wordt weer bevoorraad. In Kazachstan is met succes een Russische Progress-capsule gelanceerd. De afgelopen drie bevoorradingsmissies mislukten. Zondag nog ontplofte een raket vlak na de lancering. Het ISS had nog voldoende eten aan boord, maar had wel nieuwe onderdelen nodig voor onder meer de waterzuivering. Het weer, veel zon. In het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen wordt het extreem warm. 31 tot 38 graden. Dit was het verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan een paar korte files die nauwelijks vertraging opleveren. De A1 richting Amsterdam, tussen Hoevenlaak en Eembrugge 3. En de A9 ook maar Amstelveen. Tussen haarlem zuid en Battenverdorp ook 3 kilometer.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. U luisterde naar uh, Diane Reeves. Van haar album uit 2014, Beautiful Life, Raad ik het nummer Stormy Weather. Ook Diane Reeves treedt op op North Sea Jazz op zondag. Een van de, ja, van de vele vocalisten en uh, natuurlijk een hele bekende vocalist. Te, moet ik zeggen. Ook tweede uur staat volledig in het teken van, uh, van CFM. Uh, maar goed, CFM Jazz is natuurlijk het programma in, ik wilde zeggen. Uh, Noordsheet jazz. Ik ga verder met een, uh, met een uh, zanger deze keer, Koert Elling. Van zijn album Close Your Eyes, ga ik draaien: Never Say Goodbye voor Jody. Koert Elling, een van de meest invloedrijke jazz vocalisten van deze tijd. Go, Yeah. Girl Kurt Elling met Never Say Goodbye voor Jodie. Zoals um, al even kort gemeld voor Elven. We hebben sinds kort ook een, een openbare groep op Facebook. CFM Jazz. U kunt daar uh, uw reacties kwijt. U kunt daar vragen kwijt. U kunt daar ook zien wat we gaan draaien. En het volgende nummer wat ik ga draaien... dat is van de jonge alt-saxofonist Rudres Hij heeft een nieuw album uit Bird Calls. En dat is gewijd aan zijn grote held Charlie Parker... De jonge jazzmuzikant componeerde nieuwe stukken... Waar hij, waarin hij zich volledig liet inspireren door het werk van Charlie Parker. Bij elke compositie gebruikte hij een melodie of een solo van de legende. Hij nam deze stukken vorig jaar op in Brooklyn... en uh, bracht het live op het Newport Jazz Festival. Hij is van Indiase afkomst en uh, had ook veel inspiratie... uit de progressieve en klassieke muziek uit Zuid-India. U gaat luisteren naar Rudresh, Mahanthappa was een album bird calls go puram Oh, mm -hmm. U luisterde naar Rudresh Mahantappa... met het nummer Gopuram van zijn album Bird Calls. Een volgende artieste die ik ga draaien is Melody Cardo. Ook zij heeft weer een nieuw album uitgebracht... en staat daarmee dit jaar op het Noordse Jazz Festival. Het album heet The Currency of Man... en van dat album ga ik draaien Bad News. Melody Cardo, een prachtige zangeres... die begon is in de jazz, daarna richting de volkwereldmuziek ging en nu eigenlijk weer een beetje teruggaat naar de jazz... maar eerst denk ik nog een tussenstap maakt in meer R&B. Ik heb van dit album uitgekozen Bad News... close and turn. Mm -hmm. Put on all your armor March yourself in love. Because it's cold. Called... the friend of okay. mm. Melody Cardo met het nummer Bad News. We gaan verder met Neka, een Nigeraan, Nigeriaanse zangeres en hiphopartiest... die onlangs haar vierde album My Fairy Tales uitbracht. Het is een uh, conceptalbum dat eigenlijk ook inspoort op, uh, inzoomt op de Afrikaanse uh, samenleving in, uh, in Duitsland. In dit geval, want dat is waar N Neka woont. Zij verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Duitsland om te studeren... en ontdekte daar haar talent voor het zingen. Door in de kroegen te spelen kon ze haar studie betalen... en tegelijkertijd een betere muzikant worden. En met haar debuutalbum Victim of Truth gaf ze meteen aan... dat zij een spreekbuis voor de nieuwe Afrikaanse generatie wilde staan. Zijn. Ook Amerika trok haar aan en sterren zoals The Roots, Ziggy Marley... en Nas werkten al met haar samen. Ze zingt zowel in het Engels als in haar moedertaal Igbo dat in het zuidoosten van Nigeria wordt gesproken. U gaat luisteren naar Book of Job van Neka. <middels> Sky and tell me, me, me. what is left for us to see. Mm -hmm. So many mornings that we wake up. Mm -hmm. oh. oh. No money in that pocket to be. Never stop to take the shot, but so the wood might be easier for me. Whenever it's all that is as much, unless I recognize me, I go down. to the brim, the prodigal son. <inaudible> met het Book of Job. We gaan gauw verder met een, uh, opnieuw een Engelse zanger, Queps. Hij denkt, uh, zijn stem doet denken aan solfenomenen als Donny Hathaway en Ray Charles. Maar de 25-jarige Brit met Ghanese roots slaat echter een hele andere richting in. Uh, hij combineert R&B gospel met donkere uh, beats, electrosynthesizers, soul en soundscapes. Een intieme, intense ervaring die vooral live en, en ware belevenis is. Hij is ook erg populair bij de jeugd, want toen ik dit nummer draaide thuis... ter voorbereiding, stond in één keer mijn dochter naast me... en die zegt, hé, hey, dat nummer ken ik. En zij me nog maar dertien. Ik ga een nummer draaien dat hij live speelde op Glastonbury... het uh, grote Engelse popfestival in 2014. We gaan luisteren naar Queps met Wrong or Right... now I don't even need to see you turn your life around no are you running away cause so so All right, I won't always try. to recognize Yeah, yeah, yeah That you're running Luisterden naar Craps met Wrong or Right. We gaan verder met opnieuw een Israëlische artiest, Oran Atkin. Hij um, verzamelde invloeden uh, op basis van al zijn ervaringen met uh, artiesten in de hele wereld. Hij uh, maakte een album dat heette Gathering Lights en daarin speelt hij zelf op klarinet, basklarinet en op saxofoon. Hij speelt samen met Frederico Casagrande op gitaar, Linda O. op dubbel, dubbelbas en Najin Waits op drums. Naast de muziek heeft hij ook een uh, een liefde voor uh, muziek die hij graag deelt met kinderen. Hij heeft daar speciaal een uh, methode voor ontwikkeld. Dat heet Timbalulu. Waar hij kinderen op speelswijze kennis laat maken... met de muziek vanuit alle hoeken van de wereld. U gaat luisteren naar het nummer Takeda... van zijn album Gathering Light uit 2014. Oran Etkin. Met Takeda. We gaan verder met een heel ander genre uh, van het Spock-Vrevo-orchestra... waarin de dansritmes van de Braziliaanse Vrevo getoond worden. De oprichter, saxofoon, saxofoonspeler en arrangeur Inolo Cafacalte de Alberque... alias Maestro Spock, laat zijn creativ creativiteit vrije loop. Met een 17-koppig orkest laat hij alles horen wat Braziliaanse jazz mooi maakt... Ze staan opnieuw op Nordse Jazz. U gaat luisteren naar een, uh, naar een instrumentaal nummer van hun. Luisteren naar de spock Orchestra. We gaan verder met een andere big band, en wel een big band uit Haarlem. de New Harlem Deluxe. Er zijn nog steeds scholieren die graag in een big band spelen. En de dirigent Lorenzo Minjaka is daar intens van overtuigd. En daarom richtte hij in 2009 de New Harlem Deluxe op, een big band voor Harlemse jongeren van 10 tot 18 jaar. Ze spelen een mix van jazz, funk en pop. Inmiddels zijn ze zo bekend. Dat alle leraren van muziekscholen hun talenten graag naar Nieuw Harlem Deluxe doorschuiven. De band die jaarlijks ververs wordt met nieuwe jonge leden en wekelijks repeteert, treedt per jaar ongeveer 15 keer op. Er eh, waren eh, ook optredens bij een echte big band battle. En eind vorig jaar behaalden de Harlemse scholieren zelfs de tweede plaats bij het Prinses Christina Jazz Concours in het Bimhuis in Amsterdam. U gaat luisteren naar een, uh, naar een nummer van, uh, van die finale, de Nieuw Harlem Deluxe. I'm not afraid of U luistert naar Nieuw Harlem Deluxe, de Haarlemse big band.